Volgens ooggetuigen goot de man een spiritusachtige vloeistof over zich heen en probeerde hij zich daarop in brand te steken. Toegesnelde agenten konden dat verhinderen. Ze brachten de man naar het bureau waar hij onder de douche is gezet. Over zijn motief is nog niets bekend. Op het strand van Tessel is een levende bruinvis aangespoeld. Volgens Ecomare spoelen er jaarlijks tientallen bruinvissen aan, maar overleven er meestal maar weinig. Een toezichthouder van het strand vond de bruinvis en heeft haar Sienke genoemd. Zinke is ondergebracht bij SOS Dolfijn in Harderwijk en wordt daar onderzocht. Het is de bedoeling dat ze over een tijdje weer wordt uitgezet in zee. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanavond op de Waddenkans op een sneeuwbui. Vannacht vriest het een graad of drie. Morgen veel zon met maxima tussen de 0 en 2 graden. Dit was het NOS. BeachNet.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 Maak de liefde niet. Drink ik kaag een kure waterboom en slaap onder een deel. I'm uh -huh.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 See I you leave your chamber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 Can yes. you sing? Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet wil de missie naar Kundus aanpassen. Recruten krijgen in het nieuwe plan geen 6, maar 16 weken training. Dat melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De recruten krijgen dan niet alleen schietles, maar ook les in ander politiewerk. Het is een van de veranderingen waarmee het kabinet de twijfelende oppositie in de Tweede Kamer tevreden wil stellen. De Kamer debatteert nu over de missie, maar de oppositie is kritisch. Het kabinet is voor een meerderheid aangewezen op de oppositie. De hoofdredactie van Trouw heeft protest aangetekend bij de Egyptische autoriteiten. Aanleiding is de mishandeling van correspondent Eduard Patberg in Egypte. Volgens Trouw is hij gisteravond in Cairo door een groep agenten met knuppels mishandeld, ondanks het feit dat hij zich kenbaar maakte als Nederlandse journalist. Egypte lijkt de demonstranten tegemoet te willen komen. De premier heeft gezegd dat de vrijheid van meningsuiting in het land in de wet zal worden vastgelegd. Na de massale demonstraties van gisteren wordt er nu op veel kleinere schaal gedemonstreerd. Minister Schults van Hagen is bereid de afschaffing van de